9 uur, het NOS Journaal, door Alt Megens. Meer dan 200.000 mensen waren vorig jaar het slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. In twee derde van de gevallen gaat het om geweld tussen partners en ex-partners. Van iedere tien slachtoffers zijn er vier man. Dat blijkt uit een groot landelijk onderzoek in opdracht van drie ministeries. Vooral vrouwen doen aangifte. Mannen die naar de politie stappen krijgen vaak de indruk dat ze niet serieus worden genomen. Bij huiselijk geweld gaat het om psychisch, lichamelijk of seksueel geweld. Een kwart van de slachtoffers zegt een poging te hebben gedaan tot zelfdoding. Gevoelens van schaamte spelen daarbij een rol. Het kabinet wil de positie van de slachtoffers verbeteren... door daders die in herhaling vallen harder aan te pakken. Huiselijk geweld komt bovengemiddeld voor... bij Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen. In zijn huis in Engeland is de voormalige topondernemer Albert Heijn overleden... de kleinzoon van de oprichter van de supermarktketen... Was jarenlang voorzitter van de Raad van Bestuur van Ahold. Albert Heijn begon in 1949 bij de onderneming... en werd twee jaar later verantwoordelijk voor de invoering van de zelfbediening. De eerste in Nederland. Van 1962 tot 1989 leidde hij het bedrijf... zorgde hij ervoor dat Albert Heijn een van de grootste supermarktketens ter wereld werd. Voor de door hem ingevoerde producten kreeg hij zelfs een onderscheiding van de Belgische koning. In de jaren negentig stopte hij met werken... en ging hij op een kasteel in Engeland wonen... Albert was de broer van Gerrit-Jan Heijn. Die werd in 1987 ontvoerd en vermoord. Albert Heijn is 83 jaar geworden. De auto-industrie heeft zich wereldwijd hersteld. De verkoop van auto's steeg vorig jaar met 12 in vergelijking met 2009. Dat is een snellere groei dan verwacht. In 2009 had de auto-industrie veel last van de economische crisis. Vooral in landen als China, India en Brazilië... werden het afgelopen jaar meer auto's verkocht... In de Europese Unie is een ander beeld te zien. Daar liep de autoverkoop juist terug. En dat heeft vooral te maken met het afschaffen van de sloopregeling in Duitsland. In Griekenland zakte de verkoop van auto's helemaal in. De oppositie in Tunesië heeft voorzichtig positief gereageerd op toezeggingen van president Ben Ali. De belangrijkste oppositieleider van het land is blij met de toezeggingen. Maar wacht nu op concrete maatregelen. De president heeft gisteravond gezegd dat hij over drie jaar niet zal meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ook riep hij het leger op om niet meer te schieten op demonstranten. Beloofde hij meer persvrijheid. En hij beloofde dat de prijzen van levensmiddelen zullen worden verlaagd. Bij rellen in Tunesië zijn de afgelopen tijd tientallen doden gevallen. Het weer bewolkt, maar de meeste regen is inmiddels naar Duitsland weggetrokken. Vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. Het is opnieuw een opvallend zachte dag. Bij matige tot harde zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen de 8 en 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is opvallend druk voor vrijdagochtend. Er staat ruim 100 kilometer file. Dat is te wijten aan een flink aantal ongelukken... zoals op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat daardoor tussen de knooppunten Muidenberg en Diemen 7 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A2 van den Bosch naar Eindhoven 9 kilometer... tussen Bokstol Noord en Best West. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Bij Best is daardoor de linkerrijstrook dicht... Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder 8 kilometer. Daar lag een metalen plaat op de weg, maar die is inmiddels weg. Op de A50 van Arnhem naar Os 4 kilometer voor knooppunt Valburg door een ongeluk. En op de A58 van Breda naar Tilburg ook veel vertraging tussen Geelze en knooppunt de Baars. Er staat daar 6 kilometer, ook dat komt door een ongeluk. De rechte rijstok is daar dicht.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 Een ogenblik gebeurt, Vanavond in de Ombudsman. Nussat behandeld als junk terwijl hij niet aan de drugs is. Geen uitkering voor Melissa naar intimidatie door sociale dienst. En de petitie van Bert tegen de psychische druk van de postcode loterij. Vanavond in de Ombudsman. Om vijf voor half acht bij de FARA op Nederland 2. Een opleiding volgen naast het werk, dat doe je niet zomaar. Dus als je het doet, doe het dan goed.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 En Lara Rentsen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Er is helemaal niks mis met het Nederlandse onderwijs. We doen het zelfs goed als we onszelf vergelijken met het buitenland. Dat stellen Nederlandse onderzoekers en die spreken we zo dadelijk. Eerst naar Albert Heijn. De kruidenier bij uitstek, Albert Heijn is niet meer. Hij overleed gisteravond in zijn kasteel in Engeland. Hij is 83 jaar geworden. In de voetsporen van zijn grootvader bouwde hij de supermarktketen uit tot marktleider en trendsetter. In 1989 maakte hij die plaats voor een opvolger. Maar hij bleef wel tot het laatst betrokken. Daar gaan we over praten met een andere retailman, Jan-Michiel Hessels. Ooit topman van Fendix KBB. Meneer Hessels, goedemorgen. Goedemorgen. Had u nog wel te maken met Albert Heijn? Jawel, ik heb uh, relatief veel met hem te maken gehad, uh, zowel als, als collega informeel als ook in de Raad Nederlandse Detailhandel, waar alle detailhandelaren samenkwamen om te praten over uh, winkelsluitingswet, veiligheid, arbeidsvoorwaarden. En dan was hij altijd erg geïnteresseerd, met name in de openstellingstijden en in de veiligheid. Daar belde hij regelmatig over op en daar had hij ook zijn bijdrage. En wanneer heeft hij hem voor het laatst gezien of gesproken? Nou, dat zal toch wel een jaar of zes, zeven geleden geweest zijn... Okay. op een informele bijeenkomst. Wat voor herinneringen heeft u aan uh, meneer Heijn? Ja, ik, ik schrok natuurlijk toch wel een beetje toen ik het hoorde... een half uurtje geleden. Uh, want uh, hij trad de laatste jaren natuurlijk niet meer echt op de voorgrond. Uh, ik hoop wel met zijn familie uiteraard. Maar, uh, hij is, uh, het is een beetje, hij was natuurlijk wel, hij is de personificatie van het bedrijf. En daarom is hij voor vele mensen, zowel medewerkers als klanten, denk ik, dat hij toch een, uh, hij toch een indruk bleef hebben. Ik dacht een beetje aan het gezegde, all soldiers never die, they fade away. En dat is denk ik ook, bij hem het geval, het is toch het einde van een tijdperk. Mm. Dat zie je ook terug op het uh, condolenceregister. Mensen identificeren hem met, met uh, Albert Heijn natuurlijk, maar ook met hun winkel. Uh, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Uh, denk ik door heel hard te werken, door voldoende visie te hebben, door goede adviseurs in te huren, dat deed hij ook. Hij haalde de beste ideeën overal vandaan, met name uit Amerika in die tijd. Want hij lag, de detailhandel lag voorop. En uh, hij had hele goede medewerkers ook, hele goede collega's. En dat slaat allemaal neer in hoge kwaliteit winkels... met een mooi assortiment, et cetera. En dat weet de consument, de kritische Nederlandse consument... die weet dat heel goed te herkennen. Ja, die moderne winkels, dat is meneer Hessels... een groot deel op zijn konto te schrijven. Daar was hij absoluut, was hij de, de eerste in die, dat, die die trend zag aankomen... van die kleine zeg maar mom- en popwinkels. Hij was bijna zelf van onze toonbank geboren, geloof ik. Naar wat dat nu heet de megastores... Uh, en daar, die heeft hij, daar is hij zelf even gaan kijken in Amerika nogmaals. Die lagen twintig ja. jaar vooruit daarop, 10 jaar vooruit. En dat heeft hij geleidelijk aan ingevoerd op een verstandige manier. En heeft al die assortimenten met opkomst van Diepvries, al dat soort zaken heeft hij als eerste vormgegeven in de Albert Heijn winkels. Ja, toch, hij was, stond ook aan de wieg van de, van de zelfbediening. Heeft hij heeft ook ja. groot, grootgemaakte streepjescode. En toch, ja. daar hoorden we net ook van uh, Topman Boer van, uh, van Ahold die we net aan de telefoon hadden, hield hij ook altijd de klant uh, centraal. Daar ging het hem toch om. Gaat dat samen met elkaar? Ik denk dat dat heel goed samen kan gaan. Uh, want juist als je de klant centraal houdt, dan denk je... wat moet ik die klant bieden en hoe kan ik dat zo goed mogelijk doen? En wie moet ik daarvoor bij inschakelen en wanneer? Dus al dat soort dingen die doe je pas goed als je toch denkt... waar moet het allemaal op uitkomen op een echte tevreden klant die terugkomt. Het hmm. is interessant ook wat u zegt, hè? dat hij het allemaal op een verstandige manier heeft gedaan. Bestaan dat soort mensen eigenlijk nog wel? Een soort superkruidenier die vooral denkt aan, ja, aan de klant? Ik denk het wel. En in het algemeen is de niveau, de kwaliteit van in de Nederlandse uh, retail is heel hoog. Dat zie je ook als hier buitenlandse formules binnenkomen... ...die in Duitsland succes hebben gehad... ...dan uh, vallen ze dikwijls behoorlijk op hun neus in Nederland... ...omdat de concurrentie en dus ook de techniek... ...en de tot op iedere cent en ook de kwaliteit te kunnen afrekenen... ...en dat verstaat de Nederlandse retailer heel goed, dat vak. Het pijn in zijn hart zag die Aholt in elkaar storten. Nou ja, in ieder geval een flinke knal krijgen in 2003... ...tijdens het boekhoudschandaal met boze klanten... ...topmannen die werden weggestuurd. Het was nog heel erg zijn kindje... ...ook al die jaren dat hij eigenlijk toch al weg was. Typeert hem dat? Ik denk het wel, want nogmaals, hij was, hij was ermee geboren en opgegroeid. En het ging hem dus echt aan zijn hart. en eh, Het was verder, dus ik weet niet welke hobby's hij nog allemaal had. Het was een fijnzinnige man en hij had het gevoel voor smaak. en dus Mooie dingen heeft hij gemaakt. Denk maar eens aan die Zaanse schans. Kastelen ja. heb ik nooit gezien in Schotland. Alleen op de foto's. Maar zijn levenswerk was echt, was, was, dat, was die onderneming met die winkels en al die mensen die daarbij hoorden. Ja. Nou, zo'n hobby was winkelier zijn. Want ook in Engeland bouwde hij nog weer een paar winkeltjes op, hè? En een restaurant. Misschien om het dicht bij huis te houden doen. Komt die thuis nog, nog, nog even doorgaan. Goed, um, Jan-Michiel Hessels. Hartelijk dank dat u even stil wilde staan bij het overlijden van Albert Heijn. dat was een prachtig man. Dank u wel. Tien minuten over negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan het hebben over ons onderwijs, het Nederlandse onderwijs. Want uh, dat is helemaal niet zo slecht als we denken. Onderzoekers hebben zowel Nederlandse als internationale onderzoeken... is vergeleken, naast elkaar gelegd. En daaruit blijkt dat de scholieren in Nederland het wel goed doen. Hoofdonderzoeker en hoogleraar onderwijskunde... aan de Universiteit van Twente, Jaap Scherens. Goedemorgen. Goedemorgen. De man van het goede nieuws. Ja, dat is fijn toch? Ja, ook wel eens prettig, hè? Hoe goed zijn de Nederlandse scholieren? Nou, de, de gegevens waar wij ons vooral op baseren... zijn internationaal vergelijkende onderzoeken naar de leerprestaties in het voortgezet onderwijs, maar ook in het basisonderwijs. En de laatste twaalf ongeveer zo jaar scoort Nederland altijd in de top tien van landen en vaak ook be betrekkelijk hoog daarin. Dat is een beeld dat is consistent door de jaren heen. En het geldt ook voor verschillende vakken, dus voor lezen, voor wiskunde en voor natuuronderwijs. Dus dat is alles bij elkaar een heel, uh, uh, niet alleen positief... maar ook een uh, stabiel positief beeld, zou je kunnen zeggen. Ja, toch meneer Scherend? Uh, onlangs uh, PISA-cijfers. Dat is een Europees onderzoek hè, naar uh, ja. onderwijs in Europa. Uh, minister van Bijsterveld van onderwijs. Uh, Nederlandse kinderen gaan achteruit. En dan hadden we dan natuurlijk de beroemde uh, commissie Dijsselbloem. kwaliteit ja. van het onderwijs geeft reden tot zorg. Een kletsman uh -huh. uit de nek? Uh, nee, dat... Uh, oh. Kijk, dat ook het, is wat, het ligt wat dat betreft wat genuanceerd, de, de gegevens van uh, PISA. Die laten zien dat we in de rangorde wat naar beneden zijn gegaan. Maar dat heeft te maken met het uh, binnenkomen van een aantal landen... waar in sommige gevallen heel selectieve uh, schoolstelsels, bijvoorbeeld Shanghai, zijn genomen. Dat Shanghai is echt niet uh, representatief voor China. Uh, en het zijn voornamelijk... Uh, Aziatische landen die heel hoog scoren en die zijn er niet bijgekomen. Dus wat dat betreft uh, zijn we in de rangorde inderdaad wat naar beneden gegaan. In de absolute zin is er ook een, een kleine teruggang, maar dat is, dat is werkelijk niet uh, echt uh, uh, dramatisch. Dus het is uh, uh, goed, dat is, het, is, het is natuurlijk ook niet zo dat, uh, dat het onzin is om te zeggen van laten we alert zijn en laten we gewoon. Uh, Kijken dat we ons beste beentje blijven voortzetten, maar toch uh, verandert dat niet aan het, uh, het beeld dat het uh, positief is. Hm. Uh, de commissie Dijsselblom heeft dezelfde gegevens gebruikt en heeft daar ook tot mijn verbazing uh, tamelijk uh, ja, toch wel pessimistische conclusies aan verbonden. En Ik vind dat dat niet terecht kwam. Het is ook niet zo dat we voorbij worden in rap tempo door, door Azië? In nou, Azië ook... is, is, is moeilijk te volgen. Uh, de, de cultuur is, is daar anders. De, de motivatie om te leren onderwijs heeft daar een, een dergelijk uh, accent uh, dat, uh, dat gegeven is uh, waar, de, waar in zekere zin moeilijk uh, tegen te concurreren valt. Dat en, zou je en, misschien ook, ook niet moeten willen op die nee, manier? Nee, ik denk dat wij ook niet zo zijn en misschien uh -huh. ook niet zo... Zo willen zijn in die mate. Maar nou ja, het, het zou je natuurlijk parten kunnen gaan spelen uiteindelijk. Hè? Als je echt moet gaan concurreren uh, nadat je van school komt uh, op de arbeidsmarkt en met de producten die je maakt, ik noem maar niet. Ja, nou ja het is, het is zeker waar. Dat, uh, er zijn uh, indrukwekkende uh, beelden van en uh, uh, het uh, ja, hoe, hoe, hoe het in in bepaalde gevallen daar school toegaat. Uh, maar nogmaals, het is toch niet zo goed uh, vergelijkbaar. Maar we kunnen, we kunnen er wel naar kijken. En het, het kan natuurlijk ook uh, bij ons uh, uh, beter. Dus uh, goed, dat, uh, uh, dat, uh, dat is zeker waar. Ja, dus het is toch nog wat verbeterpuntjes, ziet u. In, in welk ja. opzicht? Kunt u er eens één een noemen? Eén wat? Een verbeterpunt. Uh, nou ja, uit, uit ons onderzoek blijkt dus dat we uh, op de uh, leerprestaties, zoals die in die internationale onderzoeken gemeten worden, het, uh, het uh, toch heel goed doen. Wat een punt is waar Nederland wat minder goed uh, naar voren komt, dat betreft de, de doorstroom van leerlingen en de deelname aan het hoger onderwijs. Uh, op dat vlak zijn we dus wel iets boven het gemiddelde van de OESO-landen, maar. Uh, je zou dus kunnen zeggen dat we daar in feite okay. nog meer ruimte voor verbetering hebben. Dus dat heeft dan te maken met de mogelijkheid tot doorstroom in het onderwijs. Ja, ja. En het feit dat het Nederlandse stelsel erg uh, gesegmentaliseerd is. Zodat uh, er toch een aantal uh, ja, zeg maar drempels zijn die uh, wellicht de doorstroming minder maken dan ze zou kunnen zijn. God. Zeker gegeven ook de, de, de hoge prestaties. Ik dank u. Jaap Scherens, ja. doorstroming. Okay. Daar zou dus nog wel wat verbeterd moeten kunnen worden, kunnen worden. En in ieder geval is het met het Nederlands onderwijs helemaal niet zo slecht gesteld. Laten we daarmee mee eindigen. Jaap Scherens van de Universiteit van Twente. Frankrijk wil meer vrouwen in de top. Een nieuwe wet, daar moet dat nu gaan garanderen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest. Er staat 80 kilometer file, dat is meer dan anders. Er zijn namelijk opvallend veel ongelukken gebeurd vanochtend. Op de A1 gebeurde ook een ongeluk van Amersfoort naar Amsterdam. En daardoor staat er tussen door slot en, en diemen 5 km file, er is daar ook één rijstrook dicht. De A2 den Bos Eindhoven, tussen Vught en bestwest 10 km door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Zojuist was er een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag, waardoor de bij reewijk de linker rijstrook dicht is. En de file daar die is 2 km, maar die zal snel een stukje langer worden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda... 4 km eh, file voorknopend klaar voor Polder. En op de A50 van Arnhem naar Os 3 kilometer bij Heteren. Komt ook door een aanrijding, alle rijstroken zijn er weer vrij. Hetzelfde geldt voor de A59 van Zonzeel naar Den Bosch. Daar staat tussen Waspik en Waalwijk Centrum nog 4 kilometer door een aanrijding. Maar de weg is dus wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 9 is het. We gaan weer eventjes naar Mark Hamer. Onze verslaggever heeft behoorlijk het heen en weer gekregen vanochtend in het land van Maas en Waal. Maar geen al te voeten toch, Mark? Nee, geen te voeten, want ik, ik sta inmiddels ietsje verder langs, langs de Waal. We hebben net geconstateerd, een uurtje geleden, dat het water in de Waal allemaal prima blijft. Maar juist aan de andere kant van de dijk, daar komt het water oh ja, eigenlijk onder de dijk door naar boven. Ik ben met eens even een erf bij iemand opgelopen uh, en uh, door zijn tuin al heen. Ik zag wat water omhoog komen. Ik klop even aan. Goedemorgen. Goedemorgen. U ja, woont hier? Ik woon hier, aan de, ja. de Waalbandijk. Nou, we zijn net aan de andere kant van, uh, van de dijk gaan kijken. Uh, hoog water. En ik liep nu even door uw tuin heen. Er komt wat water omhoog. Ja, dat is kwelwater. En dat is niet ongebruikelijk... als de waal een hoge stand bereikt. Ah, ja, en uh, u heeft er geen last van? Ja, in zoverre last uh, als je geen werkzaamheden op het land hoeft te doen. En uh, dat hoeft in deze tijd uh, niet. Of je laat het gewoon. Dan heb je er geen last van. Nee, want wat u verbouwt zelf, fruitbomen, zag ik staan volgens mij. Ik heb een klein fruitbedrijfje, ja. En het, wa het water staat in de boomgaard momenteel. En de enige werkzaamheden die ik eh, op dit moment zou kunnen doen, dat is snoeien. En dat is nog wel te doen, als ik dat zou willen. Een beetje modderen, modderen aan de voeten, dan, dan is het te doen. Dat zijn we hier gewend in Marsewaal. Maar er komt nog meer water aan. Wanneer wordt het voor u penibel? Nou, ik. Ik ben hier geboren en getogen, om het zo maar te zeggen. En... U maken ze niet gek? <laughs> nee, niet zo gauw, hoor. Nee, nee. Ik ben, uh, in 1995 had ik er ook nog uh, alle vertrouwen in, uh, tenminste in de dijk hier. In ochtend was het wat spannender allemaal. Maar, uh, en uh, we zitten nog lang niet aan de stand van 1995. Uh, van ik geloof dat er nog wel uh, een meter tussen zit. Ja, maar u heeft een kelder hier zitten, uh, daar al water in? Ja... Dit is een, een vooroorlogshuis, om het zo maar te zeggen. En toen werden er nog kelders uh, gebouwd, een voorraadkelder. Dat is alles nog droog. Nog wel? Uh, nog wel. Als het hoger wordt, uh, zijn we gewend dat er wel eens uh, wat water uh, binnencijpelt. Maar, uh, nog niet. Nee, dus, uh, maar u, heeft, u bent er klaar voor, als het nog omhoog gaat, om het water weg te halen? De voorraadkelder uh, is gevuld en dan zetten we het maar uh, iets hoger. Oké, okay, deze meneer heeft dus... Hij heeft er niet zo problemen mee. Ik, uh, maar het waterschap is er wel druk mee. Mark Rademaker van het waterschap uh, Rivierenland. Uh, want we zijn, lopen maar even de tuin in, net om de hoek bij, bij de deur. En, en daar staat daar een paal in de grond en er komt water uit, hè? Ja. Ik zei wat leuk. En u zei toen... Uh, het is nog wel leuk. Uh, er komt nu alleen nog water uit... Uh, het wordt niet zo leuk meer als er ook uh, zand of grond uh, meegevoerd wordt. Maar dit is inderdaad uh, zo'n wel, uh, een kleine... Uh, die bij deze waterstand uh, binnendijks uh, water geeft. Ja, ja En uiteindelijk, ja, goed, het, is een, het is nog niet een groot probleem... maar eigenlijk, u doet het ook hier, hiervoor, hè? Ja, precies. Uh, wij dijkenjongens doen het hiervoor. Uh, wij uh, controleren uh, heel specifiek op dit soort uh, verschijnselen. En uh, als ze erger worden, dan uh, kisten we ze op. Zorgen ervoor dat het water er wel doorheen kan en uh, de grond niet. Zodat er geen uh, schade onder de dijk kan ontstaan. En uh, ja, dat is ons werk. Alles dus nog binnen de perken. Uh, het water komt wel wat omhoog. Ik vind het toch raar gezegd. Er staat zo'n paal in het veld. En dan kan je opeens horen dat het water omhoog komt. En dat moet je naar het toilet. <laughs> Waar zouden we zijn zonder de... Hollandse dijken, jongens. Een uh, mooie bijdrage is vanochtend van Mark Hamer vanuit het land van Maas en -Wuil. Schade die het water aanricht in Latijns-Amerika is beduidend groter. Dodentaal van de grote aardverschuivingen in Brazilië... is inmiddels gestegen tot boven de 500. Bijna al die mensen zijn levend begraven... toen lawines van modder en puin woensdag op hun huizen stortten. Duizenden mensen zijn ook dakloos geworden. latijns amerika correspondent Robert-Jan Friele ziet de situatie in Brazilië ook steeds ernstiger worden. Waar bij dit soort rampen in Latijns-Amerika... vaak hele hoge getallen worden genoemd... die eerst die daarna naar beneden worden bijgesteld... blijkt hier het anders gebeuren... Er zijn inmiddels al meer dan 500 doden gevallen. En het zijn betrouwbare cijfers, want het forensisch Instituut heeft ook al 470 doden kunnen identificeren zelfs. In de Bergen, Robert-Jan, bij Rio lagen dus drie steden. Is daar nog wat van over? Ja, gedeeltes wel, gedeeltes niet. De gedeeltes die, die naast de rivieren lagen en de wijken die zeg maar, in, in het pad van de modderstromen lagen, die zijn volkomen vernietigd. Uh, en andere wegen liggen mee, dus onder de modder. Maar bijvoorbeeld de kerk in Teresopolis, een van de, van de meest getroffen steden, die staat nog gewoon uh, overeind. Nou heeft Brazilië natuurlijk net een nieuwe president, Dilma Rousseff. Hoe treedt zij op? Is, is ze er al geweest? Ja, zeker. Ze is er gisteren geweest. Natuurlijk 1, 1 januari aangetreden als opvolger van de superpopulaire Lula. Uh, gisteren vanuit Brasilia naar Rio gevlogen en per helikopter het gebied bezocht. Ze is uh, ook eventjes uh, uitgestapt en liet weten zeer onder de indruk te zijn van Natuurgeweld, maar ze maakte ook een opmerking over de rol die mensen hebben gespeeld bij deze ramp. Nós estamos para garantir que a reconstrução seja um momento também de prevenção. Então eu queria dizer para vocês que é um momento muito forte aqui no estado do Rio de Janeiro. Ja, wat Rovina eigenlijk zegt, we gaan het hier opnieuw opbouwen... maar we gaan ook wat meer aan preventie doen. En wat we daarmee bedoelt is dat het nu eens een keer afgelopen moet zijn... met van die hutjes op de bergen, op hele gevaarlijke plekken... die altijd de klos zijn als het een beetje regent... en als het een beetje gevaarlijk wordt. Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer, uh, Robert-Jan, dat het gebeurt. Het zit natuurlijk niet alleen in, in gammele hutjes, maar ook in ontbossing. Ja, hoe beweeg je mensen daartoe om dat in het voortaan te laten? Ja, dat gaat heel moeilijk zijn. Rousseff kondigde ook aan bijvoorbeeld dat ze meer wil investeren in preventie. Maar er is al een hoop geld vrijgemaakt voor die preventie. Alleen dat is niet eens uitgegeven in het gebied. Dus ja, het is erg moeilijk. Er is een traditie natuurlijk, ook met corruptie, met bureaucratie, om maar dingen een beetje te laten gaan en het niet te doen. Dus het zit er een beetje in. En ja, goed, ze zeggen nu we moeten het anders gaan doen. Maar het is natuurlijk afwachten of dat echt ook gaat gebeuren. Tja, nog even terug naar het uh, dodental. Denk jij dat dat nog op gaat lopen, Robert-Jan? Ja, dat denk ik zeker. Normaal ben ik wat voorzichtiger, maar nu, ja, de cijfers zijn gewoon betrouwbaar. 470 doden geïdentificeerd, er zijn 508 lichamen geborgen. En heel veel mensen, ook getuigen, slachtoffers, die zeggen ja, ik mis nog familieleden, ik mis nog buren. Dus ik denk dat het cijfer nog wel omhoog gaat. En hoe zit het met de hulpverlening op dit moment? Ja, die is wel volop op gang gekomen. Dat is wel, ja, ziet er goed uit. Alleen het grootste probleem is nog steeds dat het gebied erg onbereikbaar is. En vooral met groot materieel dat eigenlijk nodig is om mensen uit te graven, kan, kan of niet het gebied inkomen. Nee, het is natuurlijk ook onstabiel op die berghellingen. En hoe zit het met de regen? Want is het nog steeds zo nat? Het is nog steeds nat, sterker nog. Het regent zelfs nog en er zijn zware bijvoorspeld tot zondag. Dus voor je het weet heb je weer zo'n motorstroom ergens? Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat kunnen ze niet voorkomen? Nee, dat kunnen ze niet voorkomen nu. Ze kunnen mensen wel waarschuwen natuurlijk. En daar, ja, goed, daar wordt nu ook weer over gediscussieerd dat er wellicht de waarschuwingen te laat zijn gekomen in Brazilië. Omdat ze wel degelijk zagen dat die bijen zouden gaan vallen. Ja goed, misschien dat ze nu beter opletten en, en wel beter kunnen ingrijpen als het heel hard gaat regenen. Correspondent Robert-Jan Vrielen over de motto's in Brazilië. Het is bijna half tien, nog even naar Frankrijk. Het land gaat bedrijven dwingen om meer vrouwen aan de top te benoemen. Het Franse parlement nam daarvoor gisteren een wet aan. Correspondent Frank Renaud. Frank, wat houdt die wet in? Het gaat om een wetsvoorstel van de rechtse regeringspartij UNP van president Sarkozy. Die nu is goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. En het doel is meer vrouwen in de raad van bestuur van grote bedrijven krijgen. In 2014 moet 20% van de mensen in die raden van bestuur vrouw zijn. In 2017 moet dat 40% zijn. Het gaat niet om alle bedrijven trouwens. Maar het gaat om degene die aan de beurs genoteerd zijn. Die meer dan 500 werknemers hebben. Of die een jaaromzet hebben van minimaal 50 miljoen euro. Ja, leuk. Denk al die grijze pakken. Dat doen we niet. Of kan het niet? Dat kan wel, maar er staan wel sancties tegenover. Dat hebben de Eerste en Tweede Kamer besloten ook. Als bedrijven de quota niet halen... kunnen de benoemingen van mannen in de Raad van Bestuur... ongeldig worden verklaard door de overheid. Ook kunnen de vergoedingen die bestuursleden krijgen... de financiële vergoedingen, opgeschort worden. En de bedrijven die nu nog helemaal geen vrouwen aan de top hebben... maar wel tot de doelgroep van die wet behoren... die krijgen nu zes maanden de tijd om minimaal één vrouw te benoemen. Hmm, Een rigoureuze maatregel. Is het zo slecht gesteld met vrouwen aan de top in Frankrijk? En volgens de specialisten wel. In de politiek zijn weinig vrouwen te vinden en in het bedrijfsleven aan de top zijn weinig vrouwen te vinden. Uh, schattingen lopen uiteen. Uh, er wordt gezegd dat 10 tot 15 procent van de mensen in de raden van bestuur nu vrouw zijn. Nou, dat moeten er over drie jaar dus moet dat 20 procent zijn. En om dat te halen is inmiddels uitgerekend, zijn de komende jaren 181 vrouwen nodig die een plaats aan de top moeten krijgen. Frank Hennaut, dank je wel. Hulporganisatie ECO zet volgens minister Roosentel van Buitenlandse Zaken haar subsidie op het spel door het steunen van de website Electronic Intifada. Hoorde u daar eerder over in deze uitzending? Volgens de minister roept de website tot boycotts van Israël op en dat is ondermijning van het Nederlands regeringsbeleid. Gaan we over praten met GroenLinks Kamerlid en medeoprichter destijds van Electronic Intifada, um, Arjan Alfazet. Goedemorgen. Goedemorgen. U even voor de duidelijkheid bent niet meer betrokken bij de site of bij Eco. Nee. Nee. En waarom is destijds die site opgericht? Waarom heeft u dat nee. gedaan? Wij vonden het uh, uh, in die tijd uh, belangrijk dat uh, een, uh, een, een, een stem die te weinig gehoord uh, werd uh, uh, vanuit de Palestijnse gebieden, om die uh, te laten horen. En uh, nou ja, uh, je ziet het ook nu in Tunesië dat internet een belangrijke rol speelt uh, in uh, gebieden waar uh, of journalisten moeilijk toegankelijk zijn of uh, waar uh, een bepaalde groep uh, uh, te weinig uh, gehoord wordt. En wij vonden dat in die tijd uh, dat, dat juist die stem uh, uh, meer gehoord zou moeten worden. Hmm gebruikt de verleden tijd. Vindt u dat niet meer? Nee, ik vind dat nogal steeds. Maar je ziet wel dat er in de afgelopen jaren... Uh, uh, nee, nee, de, de, de media-berichtgeving over de Palestijnse gebieden... Uh, mondjesmaat verandert. Mm -hmm. Tegelijkertijd zie je een trend dat, het, uh, dat, je, dat er ook een, een negatieve trend is... dat kritische geluiden uh, steeds minder gehoord mogen worden, blijkbaar. Nou is de vraag of je dat als ontwikkelingsorganisatie moet steunen... In ja, Nederland is het goed ge gebruik dat um, ontwikkelingsorganisaties via het zogenoemde medefinancieringsstelsel... Um non governementele organisaties steunen in verschillende landen, in het Midden-Oosten, in Afrika... ...juist omdat je vaak ook in situaties zit waar mensenrechten werden geschonden... ...waar het lastig is om met overheden samen te werken... ...en dan dat je een soort onafhankelijke rol kan spelen. En dat doen die organisaties en die maken hun eigen afwegingen. En als zij zien dat dat binnen hun beleid past... Dan, uh, dan doen zij dat. Maar kritiek wat, op Rosenthal, nou ja, yeah. wat Rosenthal nu doet, is op de directeurstoel gaan zitten van, uh, van zo'n non-governementele organisatie. En dat lijkt me niet zo handig. Maar uh, dan vraag je je af: kritiek op Israël, is dat, behoort dat tot ontwikkelingswerk? Nou ja, kijk, uh, wat je graag wil in dat land, is uh, dat er uh, een, een poging wordt gedaan naar vrede en verzoening uh, en naar uh, respect voor mensenrechten. Uh, en daarvoor is het nodig dat je veel uh, stemmen hoort, uh, uh, ook de kritische geluiden. Uh, maar je kan niet naar vrede en verzoening zonder dat je nou ja, de, al die geluiden uh, hoort. Hmm. Maar hoort het oproepen van een boycott dan tot ontwikkelingswerk? Want dat is in feite wat Electronic Intifada doet, hè? Nou, wat de website doet is uh, laten zien wat voor... Uh, uh, wat voor... ...wat voor stemmen er zijn. En een van die stemmen uh, uh, die in de Palestijnse samenleving breed gedeeld wordt... ...en ook door heel veel uh, non-governementele organisaties... ...en zelfs door, ook door israëlische organisaties... ...is een oproep uh, tot een boycott... ...naar aanleiding van de bouw van de muur... ...de doorgang van nederzettingen... beperkingen van bewegingsvrijheid. Dus het een, is dus een, ja, een, een particulier privé middel... Uh, uh, om de druk wat op te voeren, men ziet dat de regeringsleiders en overheden in dit vredesproces en, en uh, in het bevorderen van mensenrechten daarin falen. En het lijkt me juist goed dat Roosentaal een pittig gesprek zou hebben... met de regeringsleiders daar. Dat lijkt me meer voor de hand liggen dan zich hier druk over te maken. Ja, hij maakt zich dan druk over ICO en het geld dat daar naartoe gaat. Hij heeft zelfs gedreigd om de subsidie in 2015 dan stop te zetten... als ICO ermee doorgaat met het geven van steun aan de website. Wat vindt u daarvan? Nou ja, kijk, het is natuurlijk aan ICO zelf uh, uh, yeah, om daar een besluit over te nemen. Uh, ICO krijgt subsidie van de overheid. De overheid heeft die subsidie ook gegeven aan uh, uh, ICO, met uh, waarschijnlijk hele goede redenen. Uh, maar er speelt ook nog iets anders. Hè? We hebben natuurlijk ook een gedogen kabinet. En de, de druk op Roosentaal die gevoerd wordt uh, om dit te beëindigen... komt ook uh, bij de PVV uh, vandaan. Ik heb vandaag ook reacties gezien. En er zijn ook kamervragen hierover gesteld mm -hmm. door de PVV. Dus ik bedoel, het komt ook wel een beetje uit de uh, bekende hoek. Um, maar ja, dan moet hij dus uh, uh, uh, naar buiten toe uh, laten zien... dat hij een pittig gesprek uh, heeft. Dat is in ieder geval uw analyse van, uh, van zijn dat we Dat is mijn bij. analyse, ja. In ja Jan Elfacet, dank u wel. Nu GroenLinks-Kamerlid, maar ook medeoprichter van Electronic Intifada. Dank Half tien, einde van dit NOS Radio in Journaal. Maandagochtend, zes uur, zijn Lara en ik er weer. Het nieuws gaat door op Radio 1, bijvoorbeeld bij Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Wij hebben Tiel over de vloer. Dat wil zeggen, het bureau kredietregistratie. Oh, want het dat wil mag, meer, ja. nee, meer, meer wettelijke Dacht mogelijkheden. Om schulden, nee ook niet. Om schulden <laughs> te gaan registreren. Clubje. Bij de Kamer wel eerst nog een proef. Maar dat is helemaal niet nodig, zegt deze club. Want uh, er zijn 700.000 uh, huishouders die in de schulden zitten. En dat moet allemaal beter worden geregistreerd. Verder is uh, de voorzitter van de universiteit de boos op de premier. Gisteren via Twitter heeft hij flink uitgehaald naar het hoger onderwijs. Allemaal onterecht. En het ochtendtummer van Siska Dresselhuis. Dat er nog veel meer zometeen... meteen in Goedemorgen, Nederland. Eerst het nieuws nu van 1 over half 10 naast mij, door Altmerkens. Radio 1 Het NOS-journaal. Meer dan 200.000 mensen zijn jaarlijks slachtoffer van ernstig huiselijk geweld. In twee derde van de gevallen gaat het om geweld tussen partners en ex-partners. En van iedere tien slachtoffers zijn er vier man, blijkt uit een groot landelijk onderzoek in opdracht van drie ministeries. De auto-industrie heeft zich hersteld. De autoverkoop steeg vorig jaar met 12 ten opzichte van 2009. Dat is sneller dan verwacht. Vooral in China, India en Brazilië werden het afgelopen jaar meer auto's verkocht. In Europa liep de verkoop juist terug. En dat kwam vooral door het afschaffen van de sloopregeling in Duitsland. Gisteren is op 83-jarige leeftijd Albert Heijn overleden. De kleinzoon van de oprichter van het kruideniersbedrijf overleed in Engeland... waar hij al jaren woonde. Onder zijn leiding groeide het bedrijf in de jaren 60, 70 en 80... uit tot een van de werelds grootste supermarktconcerns. En de oppositie in Tunesië heeft voorzichtig positief gereageerd... op toezeggingen van president Ben Ali. De president heeft gisteravond gezegd... dat hij over drie jaar niet zal meedoen aan de presidentsverkiezingen. En ook beloofde hij meer persvrijheid... en een verlaging van de prijzen van levensmiddelen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Na een drukke ochtendspits beginnen de files nu langzaam korter te worden. Maar bij elkaar staat er toch nog wel zo'n 70 kilometer. En dat is vooral te wijten aan ongelukken. Op de A1 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Amersfoort... daar staat 6 kilometer tussen Gooimeer en Blarikum. De rijstrook is daar dicht. De andere kant op de zogenoemde kijkersfile richting Amsterdam... die is 5 kilometer... Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Bokstel... 5 kilometer door een aanrijding, daar zijn alle rijstroken weer vrij. De A12, Den Haag-Utrecht, bij Reewijk, 7 kilometer door een aanrijding... daar is de linker rijstrook nog dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is er behoorlijk wat vertraging tussen knooppunt Waterberg en de Alfred Hoenderlo. Er staat daar 3 kilometer file omdat er een vrachtwagen met pech is gestrand... en daardoor is de rechter rijstrook dicht.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 Sven Kokkelman. Den Haag gaat te laks om met schuldenproblematiek, vindt het bureau kredietregistratie. Kortweg BKR gaan de beloftes van de Tunesische president een einde maken aan de onrust in dat land. Universiteiten zijn bepaald niet blij met de negatieve uitspraken van premier Rutte gisteren over het honder, hoger onderwijs op Twitter. En het ochtendhumeur van Seska Dresselhuis. Het is vier minuten over half tien precies. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Oldeborn. Olderborg, dat is in Friesland. We maken Borsmanat, want de Friesen willen geld zien. En dat heeft te maken met gansen, compensatieregelingen en geld dat niet wordt betaald. Hoe dat zit, horen we straks. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland, het De Zijde Kamer wil een proef om landelijke schuldenregistratie beter te regelen. Bleek gisteren in Den Haag. Het bureau Kredietregistratie vindt die proef verloren tijd. Wil zo snel mogelijk een wettelijke basis om schulden centraal te regelen. Wolter Karsenberg is lid van de directie bij dat BKR. Goedemorgen. Goedemorgen meneer Kokkelman. Wat voor een wettelijke basis wilt u dan? Uh, wij willen graag een wettelijke basis voor het initiatief, uh, wat is uh, getoond al een aantal jaar geleden uh, door uh, onder andere het leger de Zeils, de woningbouwcorporaties, de energiebedrijven en de kredietverstrekkers. Ja. Uh, om te komen tot een uh, additionele registratie van betekenisvolle schulden ja. uh, op het vlak van energie, ja. uh, huur. En sociale diensten. Dat betekent dus achterstand in de betaling van je energierekening... waterrekening, gasrekening eh, en huurachterstanden. Ja, in grote lijnen wel. En ook eh, van sociale diensten. Juist. En wat hoopt u daarmee te bereiken? Daar uh, hopen wij mee te bereiken dat uh, de schuldenproblematiek... Uh, preventief wordt bestreden. Ja. Uh, dus dat het niet nodig is om mensen uit het schuldenmoeras te halen... maar ze eruit te houden. Hm. Uh, en uh, doordat uh, die gegevens uh, van achterstanden uh, van huur en energie... beschikbaar te stellen aan die partijen, maar ook aan de kredietverstrekkers... Ja. zodat mensen niet uh, of minder snel geneigd zijn om problemen uh, die ze hebben met uh, betalingen... Uh, af te dekken met uh, het opnemen van krediet... waardoor ze uh, dieper in de schulden terechtkomen. Even het verschil tussen nu en wat u dan wilt. Wanneer Kom je nu in Tiel terecht, zoals dat dan in de Volksmond heet? Op dit moment zijn dat uh, kredietschulden. Dus ja. Op het moment dat men krediet aanvraagt bij een bank... of bij een financieringsmaatschappij... of ja. bijvoorbeeld bij een thuiswinkelorganisatie. Dus een doorlopend krediet. Een doorlopend krediet, een aflopend krediet, uh, dat, soort, uh, dat soort zaken uh, komt in ons systeem terecht. Hypotheken? Hypotheken worden bij ons uh, negatief geregistreerd, zoals we dat noemen. Dat betekent dat die alleen maar worden geregistreerd als er achterstanden zijn. De overige kredieten worden positief geregistreerd. Uh, bij ons in de database is uh, 93, ruim 93% van de mensen staat positief geregistreerd. Dat is eigenlijk een teken van goed uh, betaalgedrag. Uh, Waarom sta je geregistreerd als je goed betaalt? Uh, omdat je daardoor ook uh, makkelijker krediet kan verkrijgen. Voor die groep is het uh, gemakkelijker om krediet te verkrijgen... juist omdat bekend is dat uh, deze groep goed terugbetaalt. Dus eigenlijk staat iedereen geregistreerd? Uh, uh, in totaal staan er uh, rond de 9 miljoen mensen geregistreerd... Uh, in het uh, systeem van BKR. Ja. Nogmaals, uh, voor 93% is dat een, uh, een signaal voor goed betaalschap. Ja. Maar wat, wat moet er dan veranderen in de wet... als mensen die nu hun rekeningen niet kunnen betalen... toch al bij u terechtkomen? Nou ja, de rekeningen voor wat betreft uh, dus achterstand op energie... En huur uh, staan niet geregistreerd. Komen dus ook niet ter beschikking van bijvoorbeeld de kredietverstrekkers. En op het moment dat je niet weet dat iemand een uh, betekenisvolle achterstand heeft op uh, huur of op energie. Dan kun je ook niet besluiten dat er geen krediet kan worden verstrekt. En wat is nou de definitie van betekenisvolle achterstand? Precies. Uh, voor huurschulden is dat gedefinieerd op minimaal 750 euro. Uh, en minimaal... Uh, twee maanden dat die schuld uh, openstaat. Ja, dus een huurachterstand van twee maanden. Ja. En bij de energierekening? Daar geldt het uh, ook voor twee maanden, alleen daarvoor 250 euro. Mm. Juist. Goed. Um, de Tweede Kamer wil nu een proef. U zegt die proef is helemaal niet nodig, meteen de wet veranderen. Nou ja, dit initiatief is, is uh, reeds vijf jaar uh, ruimschoots uh, onderweg... Uh, wij zijn uh, verschillende keren daarmee uh, over, uh, met de politiek in gesprek geweest. Over dat is primair de initiatiefgroep. Hè, dus onder andere het leger des Heils en de, en de energie- en woningbouwcorporaties... Uh, dat initiatief is ook bij het College Bescherming Persoonsgegevens neergelegd. Die vindt uh, het systeem te ver gaan uh, vanuit privacyoverwegingen. Ja. Uh, daar hoeft niet alles van ons te weten, kortom? Ja, precies. Uh, en, en wij zeggen, nou, uh, de schuldenproblematiek in Nederland... dat heeft de onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangetoond... Dat 700.000 mensen, nee, huishoudens zelfs, in Nederland. Uh, uh, niet rond kunnen komen. Ja, bijna... uh, en wij in dat systeem uh, waarin die huur- en energieachterstanden komen. worden uh, naar verwachting slechts 300.000 Nederlanders geregistreerd. Ja, maar goed, de, dat College Bescherming Persoonsgegevens zegt niet voor niks. Afblijven met je vingers, stil, want uh, jullie weten veel te veel van ons dan. Nou ja, uh, wat je feitelijk kan zeggen is dat uh, de uh, belangenafweging. tussen aan de ene kant de individuele privacy van degene die geregistreerd wordt versus de schuldenproblematiek... door het CWP anders wordt gewogen ja. dan door de initiatiefgroep... en naar ons inzicht juist is. Ja. Waarom doet die politiek zo moeilijk eigenlijk? Nou, uh, ik denk dat uh, de politiek uh, uh, ook geraakt is door dat wat het CWP heeft gezegd... en daar heel lastig uh, vindt om daar uh, omheen te gaan. En te zeggen, dan we maken dan we ons er ons een wet stroom. voor. Ja, ja, goed. Het vorige kabinet heeft 500 miljoen uh, euro in de schuldhulpverlening gestoken. Extra. De Extra. Ja. Zou je zeggen, is, dat dan, is het probleem daarmee dan niet een stuk kleiner geworden? Nou, de bedoeling uiteraard... schuldhulpverlening is van heel groot belang. Dat vinden wij ook. Uh, maar het is veel beter. Uh, ik beschouw schuldhulpverlening als iets... iemand zit al in het moeras. Ja. En wij willen uh, liefst dat voorkomen wordt... zoveel als mogelijk, dat ja. mensen in het moeras terechtkomen. Ja, goed. Wanneer zou die nieuwe wetten moeten komen wat u betreft? Ja. Wat mij betreft gisteren, ja. uh, maar uh, goed, de Tweede Kamer heeft gisteren anders besloten. In ieder geval heeft de minister een andere toezegging gedaan. Wat gaat u nog doen om de Tweede Kamer en de minister op andere gedachten te brengen? Nou, daar zullen we binnenkort uh, in de initiatiefgroep, uh, initiatiefgroep? Uh, overleg over hebben. De initiatiefgroep is dus die groep uh, die uh, Leger des legerdeshels, de woningbouwcorporaties ja. en de kredietverstrekkers, maar ook bijvoorbeeld de gemeentelijke kredietbanken, die zich ook grote zorgen maken en die in de schuldhulpverlening weer zitten. En waar zou het overleg met de initiatiefgroep dan wat u betreft toe moeten leiden? Nou, wat ons betreft uh, uh, leidt dat ertoe dat we uh, de, de politiek blijven uh, proberen blijven te overtuigen van het nut van dit systeem. En, ja. en dat vind ik ook heel belangrijk, uh, dat het systeem uh, de privacy uh, niet uh, negatief beïnvloedt. In ja. ieder geval dat de belangen van de schuld, schuldhulpverlening groter zijn om dat te voorkomen. Goed, u gaat weer terug naar Tiel. En wij gaan weer terug naar Tiel. Rotter Karsenberg, lid van de uh, directie van de BKR. Ik dank u wel. Hartelijk dank. Ranking de News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij een gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het is noodweer in Brazilië, op de Filipijnen en uh, in Sri Lanka. Ook weer trouwens in Amerika en Australië. De vraag is, is er een verband? Is het wereldweer in de war? Jordi Bloem van Meteoconsult heeft het antwoord. Ja, het wereldweer is in de war, zou je kunnen zeggen. In een normale situatie waait er een passaat. Dat is de wind van Zuid-Amerika richting Indonesië. Een passaat, want je hebt uh... er meerdere... Dit heeft ook gevolgen voor de stroming van het zeewater. Dit stroomt richting het westen met als gevolg het opwellen van koud water bij Peru. En tijdens een La Niña periode is de normale situatie verstoord. Nog meer koud water komt omhoog voor de Zuid-Amerikaanse kust... en de Passaat in de richting van Indonesië wordt sterker. En een gebied met relatief warm water aan de westkant van de circulatie... gaat daardoor ook verder naar het westen toe... En deze zone met warm zeewater is een voedingsbodem, voedingsbron... voor onweersbuien en tropische cyclonen. En daardoor is het in het zuiden van Azië en, uitzondering van de herfst... ook in het noorden en oosten van Australië, door die La Niña natter dan normaal. Oh dus Jordi Bloem van Meteor Consult. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar het Hetkro.nl voor uw minuut Ranking the nieuws. Terug nu naar Oldeborn. En daar is Thijs Boelens... Ja, Oldeborn midden in Friesland en de trotse boerenstand in Friesland is boos, want ze krijgen geld van de provincie en eh, dat geld dat wordt niet overgemaakt. Dat is een nooddop waar het hier om gaat. Ik sta op het bedrijf van Gerrit Hofstra, ik sta in de Schuur, 65 stuk eh, melkvee, een melkrobot. En als we uit de Schuur de andere kant op kijken, kijken we over de weilanden en in de verte zien we nou wat ganzen zitten, want daar gaat het om, hè, meneer Hofstra. Ja, zeker, daar gaat het om. Uh, wij hebben uh, in, al een jaren hebben we hier uh, contracten met uh, de overheid gesteld. En uh, ja, deze contracten waren goed afgesloten. Alleen de laatste jaren uh, gaat het niet helemaal zoals het moet. Ja, om even kort te gaan, uh, we zitten hier vlak bij natuurgebied, we dus strijken hier hele kolonie. En wij hebben gezegd, nou daar gaan we boeren voor compenseren en daar krijgt u geld voor. Maar dat geld, daar komen ze niet meer over de brug. Nee, inderdaad. De laatste twee jaren uh, gaat dat. Uh, het tweede jaar was het dus niet goed. En dit jaar begint het er weer op te lijken dat het niet goed gaat. En nu wordt het toch wel een beetje een zaak dat een contract niet na wordt geleefd. Ja, want we hebben niet over een paar honderd euro, we hebben het gemaild over. Zo ongeveer uh, komt dat wel uit, ja inderdaad. Ja. En, en, waar, en waar is dat geld in gaan zitten? U heeft het moeten voorschieten, bij wijze van spreken. Ja, wij uh, hebben dus uh, veel schade van de ganzen. Uh, maar daar hebben we een contract voor gesloten dat wij dat aanvaarden. Om die schade te nemen. Maar dat. Geld en uh, daar moeten wij dat geld ook hebben, want daarvoor heb je een contract afgesloten. Ja, zo is het, Jan uh, de Kam, u bent voorzitter van Boer en Natuur Friesland. Ja, uh, als een Friese boer in zijn portemonnee wordt geraakt, dan, uh, dan zijn de raapen gaar, denk ik. Ja, dat doet heel zeer, want als je, als je afspraken maakt, en uh, dat, dat geldt voor alle dingen, en daar hoort de overheid ook bij, dan moet je dat, uh, moet je dat nakomen. Ja, wat gaat u nu doen? Nou, wij, uh, wij, wij gaan druk uitoefenen en, en, en dit is een manier en, uh, om, om dat via de media kenbaar te maken. En, uh, en wat er nou gaat gebeuren, dat, uh, dat moeten we dan misschien. Uh, misschien uh, richting politiek, wie weet. Ja, ik kan me zo voorstellen, want ja, u doet dit uh, voor natuurbeheer, u doet dit voor het maatschappelijk belang, hè, uh, het, het, het beheren van zo'n gans een kolonie. Ik kan me ook zo voorstellen, dus onderhand, als u al twee jaar lang moet zeuren om uw geld, dat u zegt van, weet je wat, ik doe er gewoon niet meer aan mee. Ja, dat zou je wel zeggen. En die, die, die neiging heb je soms ook wel. Maar ja, wat ganzenbeheer betreft, die uh, zitten hier en uh, je kan ze wel wegjagen, maar uh, dat lukt je gewoon niet. En ja, uh, uh, natuurbeheer, vooral bij agrariërs, uh, dat, dat, dat, dat vind je ook leuk. En uh, dat, dat geef je direct niet zomaar op. Ja, hoeveel boeren in Friesland zitten nu met dit probleem? Uh, Ruur schatting, ongeveer 250 boeren. 250 boeren en, en uh, om hoeveel geld gaat het alles bij elkaar? Dat gaat dan om, uh, om, om, om een miljoen en dat is dan, uh, dan gaat het alleen maar om de vaste vergoeding. Okay. Haftelen die sprak net over uh, ongeveer 10.000 euro per, uh, per bedrijf, maar er zit dan ook de variabele vergoeding bij Dan praat je over echt uh, de geleden opbrengstderving. Ja, dat is de, de variabele vergoeding, dat is de vergoeding, het gras, feitelijk wat de ganzen hebben opgegeten. Klopt ja, en uh, ja, wij moeten toch uh, echt een ruwvoer aankopen om, uh, om, om onze beesten te voeren. En, uh, dat hebben we al gedaan, dus er is veel geld voorgeschoten wat nog niet uh, binnengekomen is. Meneer Hofstra, heeft u niet eens de neiging om te zeggen: Weet je wat, ik ga niet? land. Ja, dat uh, zou je dus heel, heel makkelijk kunnen doen, alleen wij hebben een contract gesloten en we mogen het niet doen. Dat staat gewoon beschreven en dan doen we dat ook niet. toch niet. Ja, toen was. De dus zo zitten wij niet in. Er is wat lievelig, dames en heren, excuus daarvoor. We het niet doen misschien, dat vind ik dan jammer. Maar uh, wij willen ons aan het contract houden. Ja, op gaan zitten. Meneer Kam, ik wens u succes. Uh, Waar klopt u als eerste aan bij de provincie? Uh, uh, nou ja, ze, ze weten dat het speelt. En uh, uh, uh, uh, Hans Konst, uh, die weet het ook dat het uh, speelt. En, maar ja, het is altijd. Als hij aanklopt dan, dan, dan, dan, dan, dan wordt het afgeschoven naar een andere club. Wij weten ook niet meer precies wie nou baas is. Nou, succes met alles. Eerst maar eens uitvinden wie de basis. En dan maar eh, kijken of die 250 trotse Friese boeren hun geld krijgen. Met excuus voor de kwaliteit van het geluid vanuit Friesland... was dat een bijdrage van Thijs Poelens. <treeks> Straks komt er een einde aan de onrust in Tunesië... naar de belofte van de president. Is nu het goede nieuws. Positive News Network. Nee, De single wil vooral gelukkig zijn met zichzelf. Ja, Nien heeft het voornemen uh, om uh, vooral uh, denk ik, uh, in balans te raken met zichzelf. En niet zozeer uh, om zich te richten op een ander, maar meer op zichzelf. Ja. Ja, ja. Is dat geluk niet enigszins afhankelijk van. Uh, bedoel, ik ken een aantal singles. Ik ook. <laughs> ben je zelf single ook? Ja. Nou ja, dat gaat dan toch altijd wel over die liefde die er moet komen. Ooit, ja, die moet er ooit wel komen. Maar ik denk dat er toch wel een, een verschuiving plaatsvindt. Dat, dat mensen zich meer bezighouden met van wat zijn de andere dingen in mijn leven... die me die ook gelukkig maken of waar ik plezier aan beleef. En dat die partner of potentiële partner er ooit moet komen... dat is voor ja, 98% van de singles wel duidelijk. Maar het is niet zo dat heel hun geluk daarmee ja valt op staat zeg maar nee, nee. Ze, zijn, ze zijn meer gericht op zichzelf uh, uh, deze tijden denk ik dan uh, bij het, dan bij het onderzoeken ja en dat is natuurlijk precies de reden dat ze single zijn ja Leo. Hallo Leo. Ik dacht dat Linkse hobby's niet meer mochten. Den Haag uh, opent uh, het uh, nieuwe Corso Theater uh, op 4 februari. En het is, een, uh, het, het is een heel heel erg mooi theater geworden waarmee we de komende 20 jaar uh, prachtige dingen kunnen laten zien. Dus uh, dat is toch prachtig nieuws uh, in deze tijd. Dag, meneer Braks. Dag. Hallo. Dag. U heeft een, een, een, de, de Bier- en Gastronomie Award gewonnen. Ja, klopt. <clears throat> ja. Is dat, is dat iets om trots op te zijn? <laughs> Uiteraard. Ja? <laughs> ja? Uiteraard, ja. Zonder meer. Oké. Okay. Nou, uh, van harte dan. Ja, dankjewel. Alsnog. Dus dat, uh, ja, daar zijn we heel erg trots mee. Daar zijn we blij mee dat we dat uh, hebben kunnen bereiken. Ja. Ja. Ga je het nog vieren? Ja, we gaan het zonder meer vieren. inderdaad ja. ja. Hoe dan? Nou, we hebben gisteravond natuurlijk nog eens even een uh, speciaal biertje uitgezocht, inderdaad. Ja, wat is uw eigen persoonlijke favoriet? Ja, dat vragen sommige mensen inderdaad. Maar uh, um, dat is ook weer afhankelijk van, van het moment van de dag... en wat je daarbij eet en wat voor stemming je bent en wat, wat je, waar ja. je bent, et cetera. En ja. dat is ook het mooie, omdat je, we hebben ja, zeg maar, uh, bijna vijftig soorten bier. En uh, voor elk moment van de dag is er wel... wel kijk, als jij, uh, wij spreken... Uh, uh, met, een, met een mooi stuk wild pak je een ander soort bier... als dat je zeg, van uh, s'avonds na het eten nog iets, iets neemt, zeg maar. Een fijne dag, hè? Net zelden, hè? En geniet van dit uh, succes. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Alles bedankt, hè. Dank Hoi. u. Dag. Dag. Brengen van het Goede Nieuws. Met Piano en Al was Carljon de Zwart. Quelle couleurs doit-on voir A-t-on la même chance qu'on soit noir ou d'ivoire Quelle est la différence Mettre de cuivre ou d'argent A-t-on la même chance sur du sable mouvant Comment peux-tu les savoir si tu ne te retournes pas Comment pourrais-tu croire que tout ça n'existerait Tijd om te komen. Tourne pas, que tout ça n'existerait pas. Comment peux-tu lui savoir si tu ne te retourne pas? Comment pourrais tu croire que tout ça n'existerait pas? Comment peux-tu lui savoir si tu ne te retourne pas? the next. Radio 1 CD van deze week. Suarez was dat met Tadi Ferrance. Het is bijna 7 minuten voor tien. We gaan naar het Tunesië. Begon daar met een wanhopige man die zichzelf in brand stak. Nu, drie weken van protesten, geweld en op zijn minst 23 doden later... lijkt Tunesië een nieuwe fase in te gaan. President Ben Ali deed gisteren een aantal toezeggingen. Onder meer over het scheppen van banen, verlaging van de voedselprijzen... en hij zal zich in 2014 niet meer herkiesbaar stellen... Sami Zemni is Tunesië-kenner en hoogleraar studie van de derde wereld... aan de Universiteit van Gent. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een hele geruststelling voor de bevolking... dat hij zich in 2014 niet meer zal herkiesbaar stellen, deze president? Dat is uh, de belangrijkste vraag van vandaag. Hij uh, heeft gisteravond een historische speech gedaan... Uh, de, de verlaging van de voedselprijzen en dergelijke zijn eigenlijk allemaal bijzaken. Hij heeft het ook uh, heel kort behandeld. Het allerbelangrijkste is dus inderdaad de aankondiging van diepgaande politieke hervormingen. Hij belooft democratie, hij belooft meer vrijheid en hij heeft beloofd om in 2014 zich niet meer verkiesbaar te stellen. De Tunesiërs vragen zich vandaag, of stellen zich heel duidelijk vandaag de vraag: van, uh, zijn dit loze beloften of is dit werkelijkheid? Juist, want dat was de vraag die ik u wilde stellen. Meent hij het ook? Uh, ja, dat, uh, ik denk dat de komende uren en dagen uh, zeer belangrijk zullen zijn om, om dat te kunnen inschatten. We hebben kunnen vaststellen dat uh, ongeveer een half uur na zijn speech op televisie uh, opeens uh, YouTube en Facebook en andere websites... Toegankelijk waren voor Tunesiërs. Uh, dat is nieuw. Dus dat wil zeggen dat dus, uh, hij, had, hij had beloofd om dus de censuur op internet en andere communicatiekanalen te laten vallen. Daar heeft hij blijkbaar. Uh, ja, uh, zijn woord gehouden. Uh -huh. uh, hij heeft ook inderdaad veel van de gevangenen, van de mensen die waren opgepakt de laatste weken, inderdaad opnieuw vrijgelaten. We kunnen niet achterhalen of iedereen vrij is gelaten, maar toch uh, een heleboel mensen wel. Uh, maar goed, het is veel te vroeg om, uh, om te kunnen inschatten wat hij nu bedoelt met diepgaande hervormingen. Hij heeft dus een diepgaande en echte hervorming beloofd. Juist. Het eerste wat we daarvan gezien hebben, is dat eenmaal hij verdwenen was van het scherm, een publiek politiek debat op de nationale televisie is gevoerd. met verschillende protagonisten. waaronder ook politieke oppositie. Uh, op een enorm franke en vrije toon. Iets wat we de laatste twintig jaar uh, niet meer gezien hebben op de televisie. Goed. Dus dat betekent dat zijn speech wel uh, overwogen was. en uiteraard dat de televisie ervan op de hoogte was ge gebracht. Want anders, ja. Dus, ja, hoe kan een zo snel een politiek debat in elkaar uh, boksen? Ja, precies. Daar heb je even enige tijd voor nodig. Maar toch zei diezelfde president afgelopen maandag nog. ...dat de onlussen in zijn land werden georchestreerd door extremisten... ...aangestuurd door vijandelijke elementen in het buitenland. Ja, de situatie is de laatste dagen enorm snel veranderd. En uh, je zou kunnen zeggen dat maandag met die bewuste speech... Hè, ...waar hij de, de opstandelingen eigenlijk beschuldigde van een soort terroristen te zijn... ...en, en geïnfiltreerd te zijn door buitenlandse agenten... Ja. ...heeft hij waarschijnlijk... De grootste, een historische fout gemaakt. De grootste fout in ieder geval van zijn regeerperiode. Want je voelde ook dat op dat moment de mensen die sympathie hadden met de betogers die nog, nog voornamelijk door jongeren was gedragen, ineens de hele bevolking uh, op straat begint te komen. Ja. Omdat ze dat niet pikten, dat zij werden aanzien uh, als zijn de terroristen en dat hun eigen politie uh, op hun eigen bevolking begon te schieten. Zij waren geen terroristen, zij zijn geen terroristen, uh, maar zijn gewoon mensen die opkomen voor hun vrijheden. Yes. En dat heeft de situatie in het land compleet toen veranderen. Ja. Hij had woensdag al eerder wat ja, minder uh, uitdrukkelijke concessies moeten doen. En heeft donderdag vastgesteld waarschijnlijk... dat de situatie veel ernstiger is dan hij tot dan toe had ingeschat. Goed. Nou, uh, is de vraag of deze president de, de macht heeft... en de almacht heeft om het allemaal te veranderen zoals hij het heeft beloofd... of dat hij ook toch heel erg afhankelijk is van het leger daar? Wel, nee, het leger niet. In die zin, uh, hij gaat de politie dus voor een stuk laten terugtrekken uh, woensdag al, uh, wanneer hij zijn minister van Binnenlandse Zaken, die dus ook het hoofd is van de politie, uh, de zeer uh, gehate politie eigenlijk, uh, verantwoordelijk voor de repressie en eigenlijk voor de dood van de meeste betogers. En hij had het leger op straat gestuurd, omdat het leger een zeer goede reputatie heeft. Nu, er moet daar iets gebeurd zijn in die zin dat het leger blijkbaar momenteel absoluut geen kamp uh, wil kiezen. Met andere woorden... het het leger uh, doet wat haar taak is, namelijk het beschermen van het publieke domein. Dus de legerleiding heeft gezegd dat zij zullen uh, de, de ministeries, de belangrijke gebouwen en dergelijke bewaken, tegen vandalisme, tegen geweld en noem maar op, maar dat ze dus niet zullen meedoen aan de repressie. Uh, het leger schiet niet op de bevolking. En de bevolking weet dat ze hebben de soldaten overal uh, eigenlijk omhelst uh, uh, als zijn de bevrijders bijna. Ja. Er zijn beelden op YouTube waar dat het leger zich eigenlijk postvat tussen de betogers en de politie. Ja. Als een soort van buffer, zodat het eigenlijk niet komt tot een directe clash. Dus het leger... Probeert momenteel zo neutraal mogelijk te zijn. En ik vermoed dat uh, de, en dat zijn natuurlijk geruchten. Daar, daar weten we eigenlijk niks van. Ja. Uh, dat iedereen gewoon kijkt of dat er niemand binnen het leger inderdaad een gooi zou kunnen doen naar, uh, naar, naar een staatsgreep. Maar dat lijkt mij toch iets te, uh, iets te voorbarig. In die zin dat president Ben Ali zelf ook een generaal is. Hij komt uit het leger voor alleen hij een politieke carrière begon. Juist. Dus hij kent dat leger zeer goed. Goed, Sami Zemni, Tunesië-kenner en nog leraar studie aan de van de derde wereld aan de Universiteit van Gent. Ik dank u wel. Zometeen meer. Uh, onder meer de hogere universiteiten. De universiteiten zijn boos op premier Rutte. Tot zo. Vrijdagmiddag Vandaag om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam. Frank de Graven die uitlegt waarom medisch specialisten geen graaiders zijn. Muzikant-acteur Bob Fosco is Sanne Wallis de Vries en Friends met satire. De sportweek van Frits Barend en live muziek van Soares.